Middernacht, het is dinsdag 14 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij een schietpartij... in de buurt van een universiteit drie doden gevallen. Een politieman, een burger en de dader. Twee agenten en een vrouw raakten gewond... maar ze zouden niet in levensgevaar zijn. Rond het middaguur waarschuwde de universiteit dat er een schutter rondliep in de buurt van het voetbalstadion op de campus. Gealarmeerde agenten werden beschoten toen ze het huis naderden waarin de schutter zich had verschanst. De agenten wisten de schutter neer te schieten en arresteerden hem. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Het motief van de schutter is niet bekend. Een lokale tv-zender meldt dat de man uit zijn huis zou worden gezet. De politie heeft een man van 30 uit Eindhoven aangehouden... in verband met de dood van een man uit de Mortel in Noord-Brabant. Zijn lichaam werd zondagochtend op een parkeerplaats in Nuenen gevonden. Volgens de politie staat het vast dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Zijn familie had hem zondagochtend als vermist opgegeven. De politie wil niet zeggen waar de verdachte en het slachtoffer elkaar van kenden. Wel is bekendgemaakt dat er in het huis van de verdachte zwaar vuurwerk is gevonden. Dat is weggehaald en wordt binnenkort vernietigd. In Rome is een hennepplantage ontdekt in een tunnel van meer dan één kilometer lengte. De metrotunnel stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw en is nooit gebruikt. De marihuana-tunnel werd ontdekt toen er boven de grond tijdens de warme zomerdagen een sterke wietgeur te ruiken was. De teler van de hennepplantage, die een landbouwbedrijf op zijn naam heeft staan, is aangehouden. Dat bedrijf was een dekmantel. In de tunnel is 340 kilo cannabis in beslag genomen. Het weer, vannacht opklaringen en wolkenvelden, in het zuiden kans op mist. Overdag wordt het met 25 graden zomers warm. In de middag en de avond kunnen een paar buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. En zo heel erg zomer is het ook weer niet. Ja, het, is, het is wel zomer. Het is heel erg zomer zelfs. Maar eigenlijk is het een beetje in de kazernoenen eh, zoals u dat ook wel een beetje van ons gewend bent. Want de stemwijzer is vandaag online gegaan. Eh, dat, u weet ongetwijfeld dat het is. Die kan je invullen op internet. En dan kan je zien eh, welke partij er past bij de standpunten die u heeft. Of iets beter gezegd welke partij er minst ver afstaat van uw standpunten. Of het nou goede hulp is of niet, die stemwijze is heel populair. En het feit is ook dat de race die naar de verkiezingen op 12 september leidt, die echt begonnen is. Bij de laatste verkiezingen waren het de, de, vooral de, de, de grote groep mensen die eh, verraste, die op de PVV stemden. Dat de PVV het goed zou doen, dat wisten we eigenlijk wel, maar dat het anderhalf miljoen mensen zouden zijn, dat was toch nog wel een soort van verrassing. De partij staat er nu wat minder goed voor in de peilingen. Maar interessant is en blijft de vraag wie die stemmers eigenlijk zijn. Mijn gast vannacht is Chris Alberts. Chris Alberts is docent, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit. Morgen, Chris, verschijnt jouw boek. Ja. Met een uh, onderzoek naar de PVV. Was je de eerste die daarin geïnteresseerd was? Wie die stemmers nou eigenlijk zijn? Ja, je zou kunnen zeggen dat alle, pijlen, dat alle pijlers dat het op zekere hoogte in geïnteresseerd zijn. Dus en dan, dan kan ik niet zeggen dat ik de eerste ben. Maar ik vind persoonlijk dat heel veel informatie over die PVV-stemmer wel heel erg oppervlakkig is. En dan is het redelijk uniek. Al moet ik zeggen, het vind het altijd een beetje lastig om van wat je zelf doet, om dat uniek te noemen. Maar ik denk dat het niet, dat het dat er niet was. Nee. nee, nou ja goed. Toen je dacht van ik ga het doen. Uh, zou je wel meteen bedacht hebben. Het is wel heel handig als mijn vraag niet al uh, tientallen keren beantwoord is. Um, nee, maar ja, dan dus stel je eigenlijk een vraag over hoe wetenschap tegenwoordig werkt. Uh, dat, ik, trek mij niet meer zoveel, ik trek mij niet zoveel aan met hoe het wetenschappelijke systeem in elkaar zit. Maar heel kort samengevat. Wetenschappers schrijven tegenwoordig voor Amerikaanse tijdschriften. En houden zich niet zoveel bezig met Nederlandse publieke debatten. In ieder geval in mijn discipline niet. En uh, dat betekent dat dit soort... Soort vragen waar heel veel mensen volgens mij wel interesse in hebben... niet worden, uh, ja, niet worden behandeld. Dus en het is dus heel makkelijk om iets te doen wat origineel is. Ja, ja om, maar wacht even, dat is wel een interessante observatie. Want jij zegt dat, dat het Engels is een, is een belangrijke voertaal is geworden... Uh, in, in de wetenschap, veel takken van wetenschap... en het publiceren in het Engels dus ook. Ja, alleen maar. dat geeft status... Uh, ja, uh, dat is zelfs uh, waar die meneer Stapel... Uh, die iedereen uh, is, uh, heeft leren kennen uh, als die uh, frauderende psycholoog. Nou ja, Dat is een beetje het systeem waar het om gaat. Ik bedoel jij natuurlijk, dan, en dan niet frauderend natuurlijk. Maar uh, je hebt Amerikaanse tijdschriften. Nou, dat zijn er heel erg veel. En het zijn ook wel eens Europese tijdschriften... maar ze zijn allemaal Engelstalig. En ja, daar moet je dan als onderzoeker... als je niet uit de onderzoeksschool gegooid wil worden... om het maar eens even uh, gewoon uh, plat te zeggen... Uh, moet je daar één of twee keer per jaar in staan. En dat is een ja. hele... Dat is een hele je, Opgave, precies, moet, want je moet dan door de ballotage van zo'n tijdschrift heen. Uh, nou, je moet door. Ja, dat heet dan peer, double, peer, double blind, peer review met een mooi Engels woord. Dus dat betekent dat je uh, artikel, dat daar staat geen naam op. Dat gaat dan naar lezers die uh, lezen, dus een artikel waarvan zij niet Ingevoerde weten. Ingevoerde voor de lezers? Ja, die weten daar lezers. iets. Die, die zijn dan deskundig, maar jij weet niet wie dat zijn. En zij weten niet van wie ze het lezen. Dus je krijgt daar dan wel weer commentaar op, maar je weet dus ook niet van wie dat commentaar komt. Dus ja. het is helemaal anoniem. Maar die ballotage die zorgt ervoor dat een artikel geplaatst wordt of niet. in ja. een gezaghebbend uh, internationaal tijdschrift. Ja. vaak uh, Amerikaans zeg je. Uh, maar die zijn niet geïnteresseerd in de PVV. Eh, om oh ja, te ik, ik, kijk, ik schrijf al een paar jaar Nederlands, Nederlandstalige boeken... over Nederlandse politiek. En eh, ja, ik ben bijvoorbeeld gepromoveerd op lijst nul. Nou ja, dat was dan hè, in de tijd van Katja en Bridget. Nou, ik heb geen enkele pretentie dat Amerikanen dat interessant vinden. Maar nou ja, de vraag wat is er interessant aan Katja en Bridget? Nou ja, dat is een heel interessant... Nou ja dat, is, ja, dat is mij vaker gevraagd. Dat is heel interessant, omdat daar destijds... in ieder geval, misschien weten we nu beter. Maar destijds was daarbij toch het idee dat, dat jongeren bij de politiek zouden betrekken. Als je nou maar twee lekkere wijven met lijsttrekkers laat praten, dat dan jongeren politiek leuk gaan, gaan vinden. Nou, en het is natuurlijk mislukt. Uh, ja, ja, het antwoord was dat dat niet werkte. Nee, zeker. Uh, uh, nou ja, dat, ja, achteraf denk je dat had ik wel kunnen weten. Maar van tevoren is het niet. Uh, nou, en wat, wat heb je toen We gaan het zo over de, uh, de PVV hebben. Maar even, even als de laatste zijstap. Van wat, wat heb je daar onderzocht? Um, wat ik toen onderzocht was um, met hoe jongeren tegen politiek aankijken. Dus um, gewoon met jongeren aan tafel zitten en dan zeggen... nou, politiek, wat vind je daar eigenlijk van? En dan komt er wel een verhaal. Ja. En uh, kijken of popularisering van politiek daar een rol bij kan spelen. Dus dan heb je het over popsterren die iets over politieke thema's vinden. De bonos van deze wereld. Ja, de bonos van deze wereld. George Michael had je toen, Madonna, die roept ook nog wel eens wat. Nou ja, dat soort en ik bedoel de mensen die natuurlijk nu uh, bekend zijn... die hebben ook wel eens van die politieke acties. Nou... Politici op MTV, bij BNN, uh, nou, dat soort dingen. En dat werkt allemaal niet. Uh, en overigens, er worden ik, nog steeds nee. vaak, vaak misverstanden over. Dus u doet net alsof dat, uh, alsof dat algemeen bekend is. Maar dat is echt niet waar, uh, kan ik melden. Wat, wat algemeen bekend dat is? Dat het algemeen bekend is dat die popularisering van politiek niet werkt. Dat is absoluut niet bekend. Nee nee, nee Dat nee. bestaat de ene na de andere als u kijkt naar nou ja, campagnesportjes van nu... Ja. Van bijvoorbeeld de P van de A, waarin um, Diederik Samson met zijn uh, gehandicapte dochter in beeld komt en de boterhammen gaat smeren. Daar zit een soort suggestie in dat burgers kennelijk iets willen weten over het privéleven van meneer Samson. Nou, het, laat, het onderzoek laat volgens mij in ieder geval in Nederland systematisch zien dat mensen dat niet interessant vinden, maar de P van de A zit nou, er niet achter. Het kan ook iets anders betekenen, namelijk dat, dat uh, door zo'n beeld te scheppen, ze willen laten zien dat de man niet alleen een beroepspoliticus is die het land wil regeren, maar dat hij ook een uh, aardig, aardig mens is. Uh, ja, dat is hartstikke leuk, maar dat dat is natuurlijk niet de vraag waar het, uh, waar het om gaat. En uh, dat is niet mijn mening, dat is de mening van de, van de burger. Nee, maar dus dat, dan... dat twee uh, in jouw woorden lekker even uh, niet helpen om jongeren uh, serieus geïnteresseerd te krijgen in de politiek... Uh, dat lijkt me wel. En, uh, voor de hand liggend iets mis. Nou, dat ik... is niet voor de hand liggend. Want het programma is tot uh, bij de laatste verkiezingen... later met Filemon Wesseling en uh, Sophie Hilbrands het uitgezonden. En ik sluit niet uit dat ze het weer gaan proberen. Oh nee, maar dat zegt nog niet de, of het succesvol is. Uiteindelijk zijn de kijkers naar BNN... Nee, <coughs> zijn, uh, ik... Verre van doelgroepen? Um, nou ja, kijk, wat natuurlijk een probleem is. We denken altijd dat we heel goed weten hoe mediapublieken in elkaar zitten. En wat we bijvoorbeeld van Lijst Nul weten. Dat is dan bedoeld voor uh, jongeren. Wie kijken daarnaar? Daar kijken relatief veel ouderen naar. Dat is het eerste. Ja. En het tweede is dat daar jongeren naar kijken die al heel erg geïnteresseerd waren in politiek. Dus precies de jongeren die je niet wilde bereiken. En dat wordt heel vaak niet voorspeld. Goed. Oké. Okay. Uh, uh, Dit waarvan zij weg. Waar, waar, waarvan achter Morgen uh, verschijnt achter de PVV. Anderhalf ja. miljoen mensen hebben op de PVV gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Um, en dan is de vraag: uh, wat, wat voor beeld had je zelf van de PVV-stemmers uh, uh, voor het onderzoek? Nou, ik had daar niet echt, ik had daar niet echt een beeld bij, uh, moet ik zeggen. Nee. Niet? Nee. Nee. Kijk, waarom het, het, het, waar het onderzoek natuurlijk interessant is, denk ik... is omdat een hele hoop mensen wel een beeld hebben. Oh, ik kan ze dus, wel invullen. Ja, we kunnen ze wel invullen. Nee, maar het is wel interessant even, want dat, dat, dat maar is, is niet dat toch... mijn beeld. Nee, maar dat was er gewoon helemaal niet. Nee, want ik bedoel, kijk, als je een klein beetje sociale wetenschapper bent... en ik bedoel, dat ben ik wel... dan denk je bij die beelden meteen, dat klopt niet. Dat kan niet waar zijn. En dat waarom dat... kan het niet waar zijn? Omdat dat nooit zo eenduidig en uh, eendimensionaal is. Dus het kan okay. nooit zo zijn dat het alleen maar laag opgeleide zijn die op de PVV stemmen. of alleen maar racisten, of alleen maar tokkies, of alleen maar asociale. Dat is allemaal onzin. Ja. Die zitten er vast ook tussen. Dat zou best kunnen, maar dat is zeker niet, de, dat is zeker niet uh, zo eenduidig. Maar het kan niet waar wezen omdat wij in dit land niet anderhalf miljoen tokies hebben? Of omdat nou, ook het... om die, nou, ook om die logische reden. Dat zijn nou dingen die je bijvoorbeeld wel kunt beredeneren. Daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Je kunt gewoon beredeneren dat er geen anderhalf miljoen tokies in Nederland zijn. En dus dat het niet zo kan zijn dat alle PVV's zijn maar zijn. Dat kan niet. Hoe waren ze? Nou, ja, dat een hele wel. aardige, hartstikke aardige, leuke mensen. Nee, ik uh, ga er niet over praten, alsof het een vreemde diersoort is. Begrijp nee, goed, maar dat begrijp het wel. In relatie met het beeld wat, wat velen dan hebben, laat uh, ik even heel algemeen zeggen: ja. velen hebben in relatie tot het beeld dat velen hebben is de vraag, hoe zag de realiteit eruit? Nou, dat zijn hele aardige mensen. Ik zou zeggen, als je, als je echt een, ty als je een ty belangrijke typering wilt... dan zou ik zeggen, het zijn vaak conservatief ingestelde mensen. Dus dat zijn niet... Behoudende um, burgers? Ja, dat zijn erg behoudende burgers. Dus die zitten aan de rechterkant van het politiek spectrum... behoudend over traditionele normen en waarde gaan... hebben ze het. Uh, fatsoenlijke mensen ook, zou ik, zou ik er toch erg graag bij willen zeggen. Uh, mensen die heel nou, ik moet zeggen, heel open uh, met je kunnen praten. Wel onder voorwaarde dat hun naam niet in zo'n boek verschijnt... want dan hebben ze er wat minder zin in. Dus ja, eigenlijk allemaal mensen waar eigenlijk volgens mij echt helemaal niets uh, mis, me-, mis mee is. En die zich dus erg onderscheiden van dat mediabeeld... Uh, wat we steeds weer uh, voorgeschoten krijgen. Dus, dus het behoudend spectrum van de burgerlijke middenmoot? Nou, ik, zoek even no, een ik rouw七, zou zeggen, uh, misschien uh, CDA-kiezers... Ja, maar mensen die wel snel redeneren vanuit angst, vanuit bedreiging. Oh ja, ik moet zeggen, ik heb hier een jaar lang over geblogd bij de Jaap. En ik heb één keer gezegd van uh, PVV-stemmers uh, zijn inderdaad bange mensen. En ik kreeg toen veel kritiek op dat ik ze bange mensen had genoemd. En ik vond dat eerlijk gezegd ook wel uh, terecht. Dat, ik bedoel, dat is heel erg projectie van ons dat die mensen ergens bang voor zijn. Ja, zijn die mensen nou bang? Ik bedoel, die mensen zien gewoon een bepaalde maatschappelijke nou, ontwikkeling. Het, het zegt natuurlijk wel iets. He. Je kunt op verschillende manieren in het leven staan. Maar je kunt mensen die, die gaan happy-clappy uh, door het leven en uh, zien overal kansen en... Uh, uh, nou ja. Ja, goed als de keer tegen zit dan hoort het erbij. Bedreigingen. Nou. En je hebt mensen die zien vooral heel veel bedreigingen en als de keertje goed gaat, nou ja, goed, dat is dan uh, bijzak. Ja, maar dat vind ik ook een pro dat vind ik meer uw beeld dan, uh, dan het beeld van die mensen. Want kijk, ik bedoel, waar, waar het natuurlijk om gaat, het gaat over politiek. Politiek is één aspect van het leven. En het kan best zijn dat juist de dingen die slecht gaan op politiek terrein liggen... en dat je daarom bijvoorbeeld bij een PVV uitkomt. Maar dat betekent niet dat die mensen niet over allerlei dingen heel erg positief zijn. Maar zijn die misschien, dat zijn misschien dingen waar de politiek niet zo vreselijk veel aan kan doen... of waar het niet over gaat. Ja, maar de dingen waar het wel over gaat in de politiek... Dat zijn volgens hen... Nou, het gaat over drie dingen. Het gaat over politiek die niet transparant en niet duidelijk is. Het gaat over normen en waarden. En het gaat over buitenlanders. Dat en die dat laatste die... twee zijn wel, die hebben wel een negatieve tendens. Uh, dat is zeker zo. Ja. Ja, nou ja, goed, de politiek die niet transparant is. Hè, ze doen maar in Den Haag, dat is natuurlijk ook ja, een veel Ja, Dat is meer constant, zou ik zeggen. Dat is niet iets wat nu, uh, wat nu opeens meer is geworden of zo. Ik bedoel, dat nee, maar dat, al heel dat is wel een van de drie draaggolven... van de populariteit van de PVV? Uh, ja, die zou ik, uh, dit zijn de drie die ik eruit haal. Je zei net um, dat de, de, de opvallend is, is, is dat die mensen wel wilden praten... maar velen zeiden erbij uh, wel zonder naam, want anders werk ik niet mee. Ja. Wat zegt dat? Nou, dat zegt iets over het sociale stigma wat het heeft om PVV te stemmen. En dat is precies um, het beeld waarmee we begonnen... van uh, dat zijn toch lagen opgeleiden, dat zijn tokkies, et cetera. Ja, als dat, um, het, als dat is hoe je gezien wordt als je PVV stemt... ja, dan kun je er natuurlijk beter je mond over dicht houden. Nou, maar dat doen dus ook een hele hoop mensen. Ja, het is een beetje alsof je in de jaren zestig seksboekjes had... Uh... Ja, die heeft, ook niet, die heeft ook nooit iemand... Ja. Dat is een hele grote... Dat is, ik bedoel, internet is groot geworden op de porno-industrie. Porno en niemand kijkt ooit naar porno-sites. Nou ja, een heel interessant fenomeen. De PVV maar... is groot geworden, terwijl niemand zegt dat het op de PVV stemt. Nou ja, er zijn wel mensen die... het kijken. het zijn twee groepen. Um, je hebt de twijfelaars, zoals ik ze noem. En je hebt de fanatieke aanhangers. En de fanatieke aanhangers, die zijn andersom. Die willen juist wel, met name een toename in het boek. Um, want die willen graag een statement maken. Maar dat is... Een kleine groep, zou ik zeggen. Of in ieder geval en waarin, niet de meerderheid. Waarin onderscheiden zich die zich van de rest van die groep? Um, die zijn overtuigd dat Wilders de oplossingen heeft. En de goede probleemanalyse maakt. En dat, um, nou, dat er linkse complotten bestaan. En dat, er, dat de islam de, het Westen uh, bedreigt. En nou ja, noem het. Die zullen ongetwijfeld ook vinden. Dat hebben we niet onderzocht. Maar die zullen ongetwijfeld ook vinden dat Nederland de Europese Unie uit moet. Uh, maar die twijfelaars, die vinden dat allemaal niet. Nee, is dat zo? Want dat nee, die vinden dat allemaal niet. Dat e zijn natuurlijk hele gebaar. Kijk, we zijn natuurlijk, wij doen net met z'n allen in het publiek wat alsof er uh, zoiets is als het goede leven. En als je dan van de PVV bent, dan ben je opeens, ben je opeens heel rechtlijnig... en dan zie, dan zie je alles zwart-wit. Dat is natuurlijk niet zo. Ook die mensen zien heel veel grijstinten. Uh, Wilders is heel zwart-wit. Daar kan je het mee eens zijn, daar kan je het mee oneens zijn. Dat maar is, uh, Wilders is zo, zo rechtlijnig als een lineaal. Ja, dat klopt. Maar dat spreekt ook erg. Dus als mensen op wilde stemmen, denk je die mensen zullen zijn rechtlijnigheid stemmen. Ja, dat is, de, dat is precies de denkfout. Dat is eigenlijk ook de enige denkfout. De denkfout is, is dat, dat omdat de PVV ergens voor staat dat dan al die mensen die op de PVV stemmen dat ook wel zullen vinden. Terwijl, ja, ik zeg dan toch tegen u... ik weet niet wat u stemt, ik weet niet of u zin heeft om daarover te praten... maar ik kan mij niet voorstellen dat u stemt op een partij... waar u het 100% mee eens bent. Er is geen enkele partij waar ik het 100% nee, het mee eens ben. Het komt bij mij Sterker, ook nooit voor. Er is niet eens een partij waar ik voor 50% mee eens ben. Nou, dat, dat bleek vandaag bij mij bij de stemwijzer. De partij waar ik het meest mee eens ben is 13 van de 30 standpunten. Nou, oh ja. dat is toch een fijne score. Nou, de, de eerste drie van mijn partijen waar ik net uit de stemwijze kwamen, ga ik zeer zeker niet op stemmen. Nou, ik moet zeggen dat de PVV stond bij mij op twee. Dat vond ik ook heel interessant. En op één stond GroenLinks, stem ik ook nooit op. En de gedeelde tweede plaats was met de P van de A. Dat stem ik ook nooit op. Dus, nou ja... Dit is al überhaupt wel vrij curieus, want één GroenLinks en twee PVV. Dus die bij elkaar. Dat laat iets zien over het politieke landschap van nu. Dat ik denk dat ik niet de enige ben die dit soort rare uitslagen krijgt. Wat zegt dit over het politieke landschap nu? Nou, dat het heel ingewikkeld is dat het, dat, het, um, dat het erg ingewikkeld is te kiezen. Dat is één. Dat die partijen op een rare manier zich tot elkaar verhouden. Dat de verschillen heel klein zijn. Verschillen zijn nou bij mij, bij heel veel mensen zijn heel erg klein tussen de nummer 1, 2 en 3. Nou ja, dat, dat zegt iets over wat het aanbod is, denk ik. Hmm. En het aanbod, nou ja. Ja, daar word je niet vrolijk van. Het zegt misschien ook iets over de vraag of de politieke ideologieën niet verouderd zijn waar de meeste partijen zich op baseren, en dat onze maatschappij daar soms wat te ingewikkeld voor geworden is. Ja, ik moet zeggen, ik hou me nooit met ideologieën bezig, omdat ik er eigenlijk van uitga dat ideologieën niet meer bestaan. Uh, dat ik bedoel, me je minstens. hebt een beetje links. Nou ja, ja, ja socialistisch papier. Nou ja, socialisme ja. is nog steeds een inspiratiebron voor politieke partijen. Het liberalisme is een belangrijke inspiratiebron. Het nou, communisme ja, is een belangrijke inspiratiebron. Ja, dat zegt u, maar daar is natuurlijk heel erg veel. Daar is volgens mij juist in het publieke debat heel erg veel onduidelijkheid over. Als we kijken naar, uh, volgens mij was dat voorstel van gisteren. D66 vindt, ik vind dat inhoudelijk een goed voorstel. Dat uh, wij allemaal verplicht orgaandonor moeten ja. worden. Ja. Nou, er zijn toch een hoop mensen die dat geen liberaal voorstel vinden. Terwijl D66 volgens mij een links-liberale partij is. Dus dat is niet zo duidelijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, natuurlijk bestaan die ideologie wel. Het is wel een beetje grijs, allemaal. Antwoorden. Het is een beetje grijs, maar... Dat Welke was, was... partij is niet uh, liberaal tegenwoordig? Uh, nou, ja, als je ja, kijkt, kijkt CDA, naar... CDA, SGP... Is, SP is, is, is zeker niet, SGP is zeer zeker niet. Er uh, ja, zijn wel allemaal partijen is waar het... de meeste mensen niet op stemmen. Ja, maar, nou, meerderheid, meerderheid van de mensen... Nou, dat de van de maar onder Diederik Samson is het ook niet. Nou, dat zijn er, die zijn erg van het individuele waarde. Die zijn misschien sociaal-economisch zijn ze niet liberaal, maar ze zijn cultureel zeker wel liberaal. En dat is eigenlijk precies het punt wat ik wilde maken. Namelijk, als je het kijkt naar cultureel liberalisme, individuele waarden, individuele vrijheid. Eh, GroenLinks, P van de A, D66. Nou, zelfs CDA kun je er bijna onder rekenen. VVD. Ja, ik bedoel, dan moet je echt, dan moet je echt naar de traditionele christelijke toe willen die zich daar niet in uh, voegen. Maar. I, dus, dat, dus dat is erg. Dat is een erg maar is zou stelling dan juist dat, dat de partijen te veel op elkaar lijken? Want ik zou ja. denken, juist de politieke ideologieën van nu... of het vertrekpunt of de partijprogramma's... sluiten in heel veel opzichten niet aan bij wat, um, wat de maatschappelijke realiteit is. Die is zoveel ingewikkelder geworden. Dat is niet waar. Ik bedoel, de maatschappelijke realiteit wordt vooral veel moeilijker gemaakt. Ik bedoel, het bestuurlijke systeem is misschien ingewikkelder. Misschien zijn ja. scholen ingewikkelder geworden. Ja. Maar, dat is, maar de problemen die daaronder liggen, zijn natuurlijk niet ingewikkelder geworden. Ik bedoel, feit is, om een voorbeeld te geven. Ik werk in het hoger onderwijs, dus daar kan ik makkelijk over praten. Bijvoorbeeld bij hoger onderwijs. Um, ik, geef, ik zit wel eens voor zo'n zaal. Nou, de kwaliteit van het onderwijs is uiteindelijk afhankelijk van wat ik in die zaal doe. En het maakt echt helemaal niets uit of ik bij in een school zit met 500 mensen, uh, met 500 leerlingen. Of in een conglomeraat als nu Haagse Hogeschool, waar geloof ik 22.000 leerlingen ja, op zitten. Dat maakt helemaal tegelijkertijd niets tegelijkertijd uit. Tegelijkertijd ben je dan een, een, een relatieve uitzondering, als dus je kijkt naar het middelbaar onderwijs. Uh, dan is het absoluut is het nog steeds niet. steeds afhankelijk. Ik heb, ik heb een, uh, een, een docent geïnterviewd. en er zijn er meerdere van. We hebben ooit een hele thema-uitzendingen erover gemaakt. Ja. Die knettergek werd van alle regels. en alle afspraken die er waren. En die zei: Ik kan geen docent meer zijn. Als ik nou kan bepalen wat ik wil. Het is een opzichtelijk probleem waar het over heeft, hoor. Nee, nee, nee maar het, het gaat om de complexiteit. Want we, we, we, we, we, we, we, we dwalen niet zo erg af. maar nee. het gaat om de complexiteit van de maatschappij. Een, een docent was vroeger een docent. die voor de klas ging staan. en in zijn geëduceerde ge ge ge wijsheid. bepaalde wat de leerlingen te zien. Doorkreeg. Ja. Tegenwoordig heeft het te maken met vakgroepoverleggen, heeft te maken met een beleid van een school, heeft te maken met alles wat de Den Haag warrot. Ik zeg tegen zeg u, maar dat, mijn werkgever te niet, dat zal mijn werkgever niet leuk vinden. En ik realiseer me dat hoger onderwijs niet hetzelfde is als middelbaar onderwijs. En ik denk dat in het middelbaar onderwijs is het wel het lastigst. Uh, basisonderwijs trouwens ook. Maar um, ja, kijk, uh, de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld, die heeft een, een reclameleus. Nou, je moet hem maar eens opzoeken. Maar het is een kopie van de leus van in Holland. En u moet zich toch maar eens afvragen of het nou erg veel uitmaakt wat beleid van mijn hogeschool is... voor wat ik in zo'n lokaal doe. En het antwoord is toch... en dat vinden bestuurders in het hoger onderwijs niet leuk... maar het antwoord is, is dat dat erg weinig uitmaakt. Er zijn grote boeken geschreven door inderdaad de bureaucratie... ook aan de instellingen waar ik werk... over um, wat voor competenties ik allemaal moet hebben. Meneer, als ik het niet, als ik geen zin heb vandaag, dan is daarom het onderwijs slecht. En als ik mijn vak niet ken... Wat een groot probleem is bij veel docenten, ook in het hoger onderwijs... dan is het onderwijs om die reden slecht. En dat kan het CVB, zo'n college van bestuur, kan dat niet oplossen. U hey. kunt het uurvrouwens aan In Holland ook zien. Want bij In Holland was het, was het verwijt. Het onderwijs is heel slecht. En zo'n CVB is wel bezig met het maken van mooie gebouwen. Nou, dat is nou precies waar een CVB over gaat over mooie gebouwen en die gaan niet over de kwaliteit van het onderwijs. En dat is wel, ik snap dat deze visie haak staat... op wat veel beleidsmakers zeggen, dat snap ik. Maar dit is wel een vrij praktische visie op hoe het in de praktijk werkt... want die beleidsmaker zit niet in het lokaal. Hoe staan die PVV'ers erin? Want uh, een van de dingen die je heel veel hoort uh, is um, uh, de schaalgrootte. Het is allemaal te groot, het is, het is ontmenselijkt. Tja... Ja, wat zeggen nou, de PVV'ers? Daar zeggen die PVV'ers eerlijk gezegd helemaal niets over. Kijk, dit is onderzoek wat uitgaat van uh, wat mensen zelf te melden hebben. Dus daar zit niet een soort afchecklijstje in. Dus het is niet van je gaat een interview doen en we gaan in ieder geval het hebben over zorg en over onderwijs en over veiligheid en over buitenlanders. Maar het is meer van wat houdt u bezig? En dan komt er iets. Nou, daar komt die driedeling vandaan. Dus dan gaat het over. Politiek systeem, het gaat over normen en waarden. En het gaat erg over hoe mensen met elkaar omgaan. Heeft ook wel een soort uitloper naar publieke instellingen. Um, en het gaat over buitenlanders. Nou ja, en dan is dus de vraag, komt dit voor in wat mensen spontaan zeggen? Nou, ik moet zeggen, ik heb het weinig gehoord. Ik heb wel veel gehoord over uh, directeurssalarissen. Wel veel gehoord over... Um, nou, eigenlijk alleen maar over directeursalarissen, zou ik bijna zeggen. Um, het gaat wel over publieke moraal van dit soort instellingen. Ik, neem, ik, zou, ik kan me voorstellen dat als je nu die interviews zou doen. dat je ook uh, zou horen bijvoorbeeld over die derivaten. waar dan bijvoorbeeld uh, scholen in beleggen. Dat het, allemaal niet, dat het allemaal niet deugt. Maar of daar nou, daar zit niet echt een verlangen in van de school moet terug naar de wijk of zo. Dat hoor, je nou niet, dat hoor je mensen nou niet. zo vaak zeggen. Hoe zit het uh, met de kennis van de, de, de door jullie geïnterviewde uh, P.V.O.S.? Uh, die is natuurlijk niet zo goed. Nee. nee. Nee. Maar ja, dat zeg ik wel meteen bij, want dit is namelijk een heel, het is namelijk een heel tricky onderwerp, merk ik wel, om um, over te praten. Want je wordt snel slecht geciteerd. Um, het is heel makkelijk om PVV-stemmers als dom neer te zetten. En als mensen die uh, het politieke systeem niet begrijpen. Die, uh, nou ja, goed, ik weet niet hoeveel mensen in Nederland het echt begrijpen. Maar nou, even, even, wat precies, zijn de dat feiten? Precies, nou ja, daar zit precies mijn, daar zit precies mijn volgende zin. Um, dat geldt voor mensen, dat geldt voor alle partijen. Dat geldt voor alle aanhangers. Mensen ja. begrijpen het politieke systeem bijna niet. Nee. Mensen kennen bijna niemand. Mensen weten niet welke voorstellen worden gedaan door politieke partijen. Mensen weten niet. Dat zijn precies die problemen waar u aan refereert: het is allemaal zo ingewikkeld geworden. Nou, die kunnen mensen inderdaad niet uitspellen. Dat kunnen ze allemaal niet. Maar daarin, daarbij moeten we ons wel de hele tijd de vraag stellen: is dat nou bij de PVV anders? Dan bij de P van de A. Nou, ik waag dat toch te betwijfelen. Dat heb ik niet onderzocht. Maar als je uh, nu de straat op gaat en we gaan aan mensen vragen, nou noemt u nou eens, nou hoeveel zullen we nemen? Drie kandidaten van de P van de A kandidatenlijst. Drie kandidaten. Nou, ik denk dat meer dan 95 van de mensen die u op straat vraagt daar geen antwoord op heeft. Als niet verder dan één of twee komt. Nou, ik denk, ze komen Samson, nou, dat lukt dan nog wel. En ik denk, Ronald Plasterk, misschien. Nou, dan heb je misschien Meili Vos nog bij de echte junks... maar bij de politieke junks, maar verder komt men echt niet. Dan komt men niet aan met Tanja en Jad naar Nansing... of met Roos van mij. of kom op, wat een onzin. Ja, ja. En dat is bij de PVV precies hetzelfde, hè? Ik bedoel, dan komen mensen aan met Geert Wilders. Geert Wilders. Nou, even denken, ja, het was grappig, Hero Brinkman. Die had dan ook nog wel enige, maar ja, die is natuurlijk weg... Nou, ik denk misschien één keer Fleur aangemaakt, misschien een dierenvriend die Dion Graus kan noemen. Maar verder, dan kom je toch niet aan ja. met, Erik met Erik Lucassen... of met, uh, nou ja, ik zou eerlijk gezegd niet eens weten wie ik moet noemen. Kennis over de politiek is beperkt. Heel beperkt. Het uh, lijkt uit het onderzoek, maar hoe zit het met de kennis van, van actuele thema's? Mm. Dat is de vraag wat u een actueel thema noemt. Uh, kijk, actuele thema's. Mensen weten wel wat er, de, wat er in de samenleving, wat ze in de samenleving tegenkomen. Dus daar is er heel veel kennis over. Maar ja, weten mensen nou wat er allemaal, wat bijvoorbeeld zo'n eurocrisis. Daar nou weten mensen natuurlijk heel weinig van. Ja. Waar. Ja. Ik bedoel, dat, er, kunnen, er is eigenlijk niks anders over te zeggen dan dat. Kijk, daar ga je natuurlijk wel iets raken wat, wat er toe doet, wat mij betreft althans. Omdat je een, een grote groep kiezers hebt straks ook weer. Uh, die van alles niet willen. Uh, bijvoorbeeld als het om Europa gaat. Ja. Maar dan is een beetje geïnformeerd zijn toch wel handig. Als je weet waarom je dingen ja, wel of niet wil. Ja, dat is... Uh, nou ja, dat, dat, ja, dan gaat u te veel uit van uh, rationeel um, ge geïnformeerd burgerschap. Uh, zoals ik dat dan altijd noem. Gaat erg uit oh ja, goed, van het goed, idee... Goed burgerschap, zo mag je het ook noemen. Ja, nou ja, goed, de norm over burgerschap is door de tijd ook veranderd. Dus ik bedoel, dat ben ik relatief. Ik vind dat dat relatief is. Ik, bedoel, ik herken wel wat, je, wat u zegt. Um, er, zijn wel, er zijn heel veel mensen die vinden dat je goed moet weten waarop je stemt. Maar ja, ik denk dat 95% van, de, van het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt... Dat, dat, dat, versla, dat verslaat u niet eens. Dus hoe kunnen burgers daar dan een beeld van krijgen... Nou ja, 95% is ook waarschijnlijk in grote lijnen niet zo heel interessant, omdat de maatschappelijke ja, relevantie. Maar ja, het is niet is. helemaal waar, want ik bedoel, een hele hoop van die dingen, bijvoorbeeld als je het hebt over die scholenfusies, dat is wel, dat is uiteindelijk wel door beleid ontstaan. En nu zijn mensen, vinden dat soms opeens geen goed idee meer. Dus ik bedoel, het is wel een probleem dat mensen dat destijds niet wisten dat daartoe besloten werd. Dus, um, of tenminste, dat er in ieder geval een mechanisme ontstond waardoor die fusies konden ontstaan, moet ik even goed zeggen. Um, dus ik bedoel dat mensen, dus bij al die onderwerpen is dat een probleem. Ik bedoel, we vinden nu dat er veel te veel Europese regels zijn. Hè? Of ondernemers hebben last van dat er tegenstrijdige regels zijn over de, hè? over de tegels die een relief moeten hebben of juist glad moeten zijn. Nou, dat zijn allemaal politieke beslissingen. Daar hebben die mensen last van. Hadden ze toch eigenlijk wel informatie over moeten hebben toen het besloten werd? Dus dan zeg ik tegen de journalistiek, gaat u daar maar over? Nee, ik, bedoel, ik snap dat u dat, dat, u nee, dat onzin ja, vindt. Nee, en dat is namelijk onzin wat ik zeg. Want dat kan niet. Nee, maar het is ondoenlijk. Het is ondoenlijk, maar het is het, ondoenlijk. Het, ben het, ik met u het, eens. De, de, de, als je een beetje verdiept in de agenda van de Tweede Kamer... en zeker ook commissievergadering, als je gewoon ziet wat er allemaal gebeurt... is vaak heel veel erg gedetailleerd. Veel. Veel te veel kleine zaken. Dus hoofdlijnen moeten ze weten. Laten we het daarover eens in. Een van de grondredenen uh, nou. waarom ook partijen pleiten. Zoals uh, nou ja, deze, twijfelt er geloof ik over. Maar om uh, de Kamer. Trouwens, de, deze coalitie wilde dat. Uh, de Kamer terug te brengen 100 man. Dan dwing je jezelf om tot hoofdlijnen te praten. Dat is, dat is denk ik niet. Uh, dat is overigens wel iets wat ik wel eens uh, geschreven heb. Maar bij nader inzien denk ik dat dat niet waar is. Um, de Kamerleden zijn erbij gebaat om een, in de media te komen. En je dus zelf geschreven. Altijd... En je vindt het niet Nee, ik vind het inmiddels niet meer. Dat is Twee jaar geleden denk ik dat ik dat schreef. Ik denk dat het, dat het eigenlijk een onzinnig voorstel is. Want je weet namelijk wat is de drive van kamerleden. Al die kamerleden moeten over vier jaar weer op de lijst staan. Die kamerleden moeten hun plasje doen over hun eigen portefeuille. Nou ja, dus die moeten de hele tijd met Kamervragen, et cetera, in de weer. Die zijn allemaal toch weer aan het twitteren. Ook al weten ze dat ze geen publiek bereiken. Ze, allemaal, ze zullen altijd weer zul je diezelfde tendensen terugzien. En op hoofdlijnen praten. Ja, wat zijn hoofdlijnen? Even terug naar het onderzoek. Um, Eén ding wat, wat heel duidelijk uitkomt... en wat je denk ik ook wel uh, feitelijk vast kan stellen... als je uh, de geluiden uit de PVV hoort... is uh, de gedeelde afkeer tegen alles wat PvdA heet. Nou, dat valt wel. Dat, valt wel. Dat, dat, ja, dat hoor ik ze toch vaak niet zo, niet zo scherp zeggen. Dat kun je er wel in lezen, vind ik. Um, de P van de A staat natuurlijk voor eigenlijk al heel veel dingen die, die mensen niet willen. Die staan voor um, nou ja, allerlei dingen die in de publieke sector niet goed zijn gegaan. Dat wordt natuurlijk toch een beetje op de P van de A geschoven. Of dat helemaal terecht is, weet ik trouwens ook niet. Ben ik, dat heb ik ook niet uitgezocht of dat, dat een terecht verwijt is. Maar waar komt dat vandaan? Nou ja, ze staan niet. Ja, dit zijn geen, volgens mij zijn het gewoon geen PvdA-kiezers. Uh, dat is heel simpel. Het zijn, het zijn conservatieve kiezers, die mensen hebben bij de PvdA helemaal niks te zoeken. En ik bedoel, kijk, een klacht over de multiculturele samenleving. Ja, de PvdA is natuurlijk wel de partij die natuurlijk heel lang met heel veel zetels de multiculturele samenleving heeft verwieren ook. Dus dat daar die kritiek. Um, dat die de PvdA raakt, ja, dat uh, lijkt me evident. Maar daar moet ook iets anders onder zitten, toch? Dat veel mensen juist vonden dat de PvdA er voor hen was, ooit. En nu niet meer, wellicht. ehm um... Dat, dat weet ik niet of dat zo is. Dat heb ik niet onderzocht. Dan ga ik toch even, ga ik even toch, uh, want ik praat heel makkelijk, denk ik, voor iemand die op een universiteit werkt. Maar dan zeg ik van ja, dat heb ik niet zo onderzocht. Ik weet niet of die mensen zo'n enorme verwachting vroeger van partijen hadden. En of dat, nou zo is, uh, of dat nou zo ontzettend is afgenomen. Ik denk dat mensen altijd op hoofdlijnen naar de politiek hebben gekeken. En ik denk dat, want ik bedoel, dat probleem van dat de detailbeleid dat is er altijd geweest. Nou ja, en dan is gewoon de vraag of partijen een aantrekkelijk aanbod doen. En als je dan... met alle respect voor de PvdA overigens... maar als je dan kijkt naar de campagne-aftrap... van Diederik Samson... en die zegt dan iets over... we moeten in Nederland samen de problemen oplossen. Nou... Vertelt u nou eens wat daar nou een aantrekkelijk aanbod aan is. Ik bedoel, ik zou het werkelijk <lacht> nou ja, ik, met de beste wil van de wereld, ook als ik PvdA zou stemmen, ik zou het gewoon echt niet weten. Ik ga niemand verdedigen uh, en ik ga niemand aanvallen uh, als het om politieke inhoud gaat, maar uh, juist deze uh, partijleider probeert uh, de Partij van de Arbeid weer in de volkszijde te krijgen door uit te stralen, wij hebben misschien uh, over jullie hoofd heen geschoten de afgelopen jaren, maar we zijn er voor jullie. En die boodschap komt blijkbaar niet ja, aan. Ja, maar dat is toch een beetje. Ja, maar u zegt wel iets heel algemeens, en ik vraag mij toch een beetje, dat snap ik overigens dat u iets algemeens zegt, want ik zou dat ook zo formuleren, maar dat vind ik niet erg concreet. Ik zou dan toch denken, oké, okay, ik ben iemand in een oude wijk, ik heb een middeninkomen of een wat lager inkomen. Wat, wat, houdt mij bezig? Dat, dat zou ik me dan, dat, zou ik, dat ik bedoel, dat moet P van de A dan volgens mij weten. En ik hoor in het verhaal van de P van de A. CDA, overigens precies hetzelfde. Hoor ik helemaal geen enkele aanwijzing dat daar enig idee is, enig besef van wat die mensen bezighoudt. En dat is bij Wilders toch anders? Ik bedoel, zit ook niet helemaal, klopt het ook niet helemaal wat hij roept. Maar bij Wilders heb je wel meer het idee van, nou ja, die is wel eens een keer in zo'n wijk geweest. Want natuurlijk de ironie is dat Wilders nog nooit in zo'n wijk is geweest. Maar. Nou, dat weten we niet. Nou Met die bodyguards, het valt wel op hoor. Hij zal er waarschijnlijk niet alleen rondgelopen hebben, nee. Dat is niet alleen geweest. Dat, dat, dat, in ieder geval, dat zal hem zeker nee. niet gelukt zijn, nee. nee. Um, Wilders is, is uitgesproken in wat hij wil, um, als het gaat om Europa. Wat, dat snappen uh, mensen dus. Dat, dat is een boodschap die mensen begrijpen. Um, maar vinden ze dat ook allemaal? Want je zei het straks... Uh, de, ja, veel mensen zijn daar helemaal niet zo, zo rabiaat in als hij. Nee, mensen zijn natuurlijk al gematigd. En kijk, dat is een beetje het probleem met dit soort onderzoek. Je loopt altijd achter de feiten aan. Dus dit onderzoek is ongeveer gestopt op het moment dat het kabinet viel. Dus dat hele verhaal over Europa is van daarna. Maar ik kan wel een vergelijking maken. Namelijk het grote issue van de PVV is natuurlijk altijd de islamisering geweest. Nou, als er nou één thema is wat niet erg aanslaat... met name bij al die twijfelende pvv bij die twijfelende PVV-stemmers is het die islamisering. Die kunnen daar echt helemaal niks mee. De fanatieke aanhang is dat overigens anders. Maar voor de meerderheid speelt die islamisering niet. Ik zou zeggen, waarom is de kopvolle tax een goed idee geweest van Wilders? Niet omdat die aanhang nou zo graag een kopvolle tax wil. Of omdat ze dat, dat vonden ze over het algemeen beledigend en stomzinnig en rabiaat, et cetera. Maar die kopvolle tax laat zien dat er een probleem is met integratie van allochtone vrouwen, dat er af en toe wel een waardeprobleem is met de islam... of dat zij ze dat in ieder geval wel, dat ze dat wel als afwijkend ervaren. Maar wat dan... zeggen de mensen in jouw onderzoek? Uh, Wilders, die maakt zaken tenminste bespreekbaar. Nou, dat is in ieder geval dan bespreekbaar geworden... en dat kun je dan doen door kopvolle taks te roepen. En met die kopvolle taks, dat is toch geen serieus... dat neemt ook niemand echt serieus dat dat gezegd wordt. Maar het is in ieder geval wel een manier om het op de agenda te krijgen. Dan naar Europa. Ik zou zeggen, als je roept... we gaan uit de Europese Unie, iedereen weet dat niet gaat gebeuren... Niemand neemt het echt serieus. Maar er is wel een probleem in Europa. En als je, als je wilders niet hebt, wordt het niet geadresseerd. Ja, heel goed. Maar als je die even doortrekt, dan is het allemaal reuze leuk. Uh, dat mensen dat, dat dan blijkbaar uh, verfrissend uh, en, en verhelderend vinden. Maar als het niet gebeurt, wat is dan de waarde van dat soort dingen? Dat is de vraag of het niet gebeurt? Dat, ik bedoel, nee, ja, zeg dat zeg je is... het zelf. Ik citeer jouzelf nee, We, ja, nee, ja. We gaan zeker niet uit Europa stappen. Maar je kunt misschien het is dat vinden. ook wel helemaal de bedoeling niet. Kijk, wij weten niet. Wij kunnen niet in het hoofd van Geert Wilders kijken. Dus wij weten niet of Geert Wilders echt uit Europa wil stappen. Dat, maar dat interesseert mij eerlijk gezegd ook niet zoveel. Wat ik wel weet, en dat weten we uit opinieonderzoek... Um, is dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking... tegen de redding van de euro is zoals die op dit moment wordt gevoerd. Dus dat, dat al dat geld wat naar Zuid-Europa gaat. Nou, dat lijkt mij wel een probleem. In Europa, en eerlijk gezegd, en de vraag is gewoon of we daarmee door moeten gaan. En ik zeg tegen u, als de PVV met het standpunt, met het virtuele standpunt dat we uit Europa moeten stappen. Als ze daarmee veel kiezers uit achter zich krijgen, dan gaat dat wel leiden tot een verandering van de standpunten over bijvoorbeeld die, euro, die eurofondsen. En dat is precies wat gematigde PVV-stemmers graag willen. Ja. Tegelijkertijd is het ook een, een, een dilemma voor de PV. Dat dilemma hebben we in de praktijk al gezien. Want je kunt van alles willen, maar zodra je in de, de echte politiek gaat stappen, in, in, in een coalitie, in een gedoof, al ja, niet, dan ga je in die spagaat terechtkomen. Dan ja. moet je dus dingen eh, toestaan waarvan je denkt, ja dag. Nou ja, maar ja, goed dan. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw wat ik nou zeg. Maar ik bedoel, ja, dat hebben dan een hele hoop burgers dan niet zo door. Dus dat maakt dan niet zoveel uit op een hele. tijd. Nee, maar er een interessante onderwerp. constatering. Want ook het gedoe binnen de partij. Eh, er zijn partijen die er compleet onderdoor zouden zijn gegaan. Opstappende Kamerleden. Eh, ja, maar ja, laten we. Maar kijk, het is wel de vraag. Nee, maar waarom ja, glijdt dat allemaal van de PV af? die omdat, optelsom? Omdat, omdat, omdat er te veel grijsheid is in de Nederlandse politiek. Dus ik bedoel, de vraag is dan toch. Als je dan, stel nou dat je PVV-aanhanger bent. Hè, je ziet wel wat in een paar van die standpunten. Hè, um, en je vindt het toch een zootje bij de PVV. Nou, het is, dat vinden de meeste van die mensen ook. Waar moet je dan op stemmen? Nou ja, ze, ze vliegen nu allemaal naar de SP. Nou, dat is, dat is volgens mij niet waar. Dat is volgens mij ook niet bewezen. En ik moet zeggen, uh, onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... Uh, spreekt het ook echt tegen. Um, er is een linksblok, er is een rechtsblok... en er is heel weinig overloop tussen links en rechts. En wat waarschijnlijker is... is dat al die mensen die op dit moment bij de P van de A weggelopen zijn... dat die bij de SP zitten en niet bij de PVV. Er is maar één partij die van zowel links als rechts uh, leent... en dat is D66. En die heeft ook weer geen uitwisseling met de PVV. Dus ik zou daar niet zo zeker van zijn. Dat is wel erg theoretisch. Maar kijk, wat natuurlijk. Maar waar gaan ze wel naartoe dan? De, de mensen die, als je tenminste no. peilingen zijn maar peilingen, dus je moet altijd voorzichtig mee zijn. Maar, maar uh, als je naar de peilingen kijkt, no. doet de Pvv het niet zo heel erg goed, ook nou, niet heel slecht. Maar van, ze, nee, het valt wel mee, denk ik. We maar ze dagen wel. Af. Ja. ja. dat. Nou ja, goed. Er gaan een paar zetels. Uh, we gaan die heen. Nou, een paar naar de dieren, misschien uh, eentje naar de SGP, naar nou, de je er al bijna hoor. Ja. Tussen de 15 en de 17 zetels staan ze geloof ik in de meeste peilingen. Nou, ja, goed. Ja, ze hebben er in feite hebben ze nummer 20. Maar um, kijk, ik bedoel, de VVD wint geloof. Maar het is ook een beetje de afhankelijk... Dat is ook weer het probleem met die peilingen. Het is afhankelijk van welke, je, welke peiling je neemt. Ik zou zeggen, um, het is niet zo ingewikkeld, die peilingen. Er gaan behoorlijk wat stemmen van de P van de A naar de SP toe... Er gaan bij het CDA er significant wat, uh, wat van af. Die gaan een heel klein beetje naar de VVD. Die gaan voor een deel naar D66. En verder, uh, ja, en dan gaan het bij, de, bij GroenLinks. Gaan het nog wat af en dat gaat dan ook weer naar de SP toe. Nou, dat is het wel. Ja. En verder blijft het vooral erg veel gelijk. Heb je nou uh, enig idee wie nu die, die, die, die, die trouw aanhangt? Die blijft, neem ik aan. Dat, dat zijn de mensen die door dun steunen. Dat is een beetje het minimumniveau wat ze sowieso wel uh, zullen halen. Heb je enig idee op wat voor niveau dat zit? Nou, qua dat zetels? is een beetje een lastige vraag. Kijk, Doordat we elke dag weer peilingen krijgen... moeten we allemaal kwantitatieve uitspraken doen over hoe groot de aanhang is. En dat is nou precies het soort uitspraken... wat je eigenlijk op basis van dit onderzoek niet kunt doen. Um, Want maar, hoeveel mensen hebben jullie gesproken in totaal? Uh, er zitten 87 uh, PVV-stemmers in, individueel. En er zitten dan nog iets van een kleine 50 mensen in, maar dat is half links, half rechts. Dus half PVV-stemmers en half linkse stemmers, om het verschil te laten zien die in discussies hebben meegedaan. En dat is voor kwalitatief onderzoek, is dat heel veel. Oké, okay. maar meteen achter. Maar daar kunnen je nog ja, steeds geen aantallen over. Dus maar voor kwalitatief onderzoek, dat betekent dat je met die mensen echt gewoon flink de inhoud. in gaat ja, in over het gaat over diepgang en het gaat niet over, um, over aantallen. Ja, het is dus geen opinieonderzoek... waarbij je zoveel mogelijk mensen moet hebben... hoe groter de groep, hoe relevanter het is. Uh, nee, Wat enige had ik dus, het enige kwantitatieve uitspraak die ik doe... is dat de twijfelaars in de meerderheid zijn... en de fanatieken in de minderheid. En dat komt omdat die verdeling... in de mensen die wij gesproken hebben... wel extreem scheef is. Maar... Hoe groot dat dan precies is, dat kun je gewoon niet, dat kun je niet zeggen. Maar waarom denk je dan dat het heel erg scheef is, die verhouding? Nou, dat kun je zien op basis van wat die mensen zeggen. Dus de meeste mensen in die interview zijn heel erg gematigd, Dus dat zijn twijfelaars en dat zijn niet-fanatieken. En um, er is geen reden om te veronderstellen dat het alleen maar... Snap je, dat juist die twijfelaars zich zouden aanmelden voor zo'n onderzoek. De vraag is dan toch, waarom vinden wij die fanatieken niet? Nou, ik zou zeggen, omdat, ze gewoon, omdat er gewoon minder van zijn. Dat is de enige reden die je kan aanvoeren. Hoe hebben jullie gezocht? Anders gezegd, hoe zijn jullie aan deze mensen gekomen? Nou, gewoon, ze, zijn, ze zijn overal in Nederland, joh. Dat is heel makkelijk. We nee, hebben gewoon de mensen die mee wilden werken, uh, bereid waren uiteindelijk om mee te werken. Nou, het is heel makkelijk, gewoon vragen. Ja, vragen aan ja, wie? Gewoon vragen. Nou, je, kunt het vragen aan, je kunt het vragen aan iedereen. Je kunt het, de, de een vraagt het in zijn eigen netwerk. De ander doet het via internet. En de andere mensen gaan op straat. En die zeggen: van, Goh, we loopt, loopt er iemand die PVV stemt. En op die manier krijg je een. Want dat is ook precies de doelstelling. Een zo divers mogelijke groep. Dus je, tussen, of, of ja, er zaten ook academici tussen. Of aankomende academici tussen. Dat, ik bedoel, de, de echte bankdirecteuren. Die waren niet. Die hebben we niet gezocht. Dat wil ik er eerlijk bij zeggen. Maar er zitten heel veel. Er zitten heel veel hoogopgeleide tussen. Er zitten heel veel studenten tussen. Uh, maar er zitten ook uh, nou, vuil vuilnismannen en uh, administratieve medewerkers tussen. Dus ik bedoel, wat dat betreft is de diversiteit is wel gewaarborgd. Uh. Uh, uh, die, die academici, dat verbaast me toch wel. Want uh, we hadden straks over het beeld uh, dat je hebt. Mijn beeld is inderdaad niet dat academici denken... Goh, die Geert Wilders, wat een goede peer is dat. Ja, ja, dat. Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat er heel veel academici zijn die een reden kunnen hebben om PVV te stemmen. Ik denk dat het heel... Uh... Ik denk dat, er, dat, er geen enkele, dat daar geen enkele, uh, op voorhand geen enkel probleem mee kan zijn. Wat kan de PVV heel groot maken? Nou, ik denk dat als we vanaf nu, elke, elke dag, uh, negatief nieuws horen over uh, fondsen in Europa en Spaanse overheden die. Uh, die, uh, die het allemaal niet redden. En dat daar, nog meer, dat daar misschien wel nog meer geld naartoe moet. En dat we misschien wel de garanties aan Griekenland echt moeten gaan betalen. Nou, ik denk dat, het nog behoorlijk, dat, het, dat de peilingen nog behoorlijk anders eruit kunnen gaan zien. Dat denk ik wel. Overigens, de andere kant is... Dat zeg ik er meteen bij. Het kan ook andersom. Namelijk dat als meer partijen uh, toch gaan twijfelen over het Europaverhaal. en dat zien we nu bijvoorbeeld bij de PvdA gebeuren... want Ronald Plasterk begint nu toch behoorlijk dingen te zeggen... als ja, dat met Griekenland, dat is toch wel heel ingewikkeld... dan kan de PVV ook nog heel laag uitkomen. Want, dat Want, is, dan worden ze ingekapseld. Nou ja, dat is precies. Nou ja, dat, nou ja dat, zijn ze voor, dat worden ze voor een deel sowieso. En dat is ook de bedoeling van die, van die, uh, van die aanhangers. Maar ik zou zeggen, de meeste PVV-aanhangers twijfelen. Dus die willen heel graag naar een andere partij als andere partijen een beter verhaal hebben. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat al die mensen weer op de PVV stemmen. Hmm. Het is geen diepe identificatie of zo. Die mensen hebben geen posters van Wilders uh, thuis hangen. Dezelfde vraag maar nu omgekeerd: wat zou, uh, want ik vroeg net wat de PVV groot kan maken, wat zou de PVV heel klein kunnen maken? Nou, andere partijen die uh, soortgelijke, uh, die met name op uh, Europees uh, gebied, normen en waardengebied en buitenlandergebied, uh, uh, ferm standpunten innemen die duidelijk zijn. Nou, ik denk dat het heel klein kan worden. De Pvd PVV is ook heel sterk een persoonlijkheidspartij. Wilders die weggaat. Nou ja, kijk, ik de bedoel, de reden die partij lijkt natuurlijk heel erg op, buitenlandse, uh, op buitenlandse partijen... die ook zo'n soort karakter hebben. Ja, we, we dat, dat gaat wel eens goed, zo'n overgang. En het gaat wel eens niet goed. Maar bijvoorbeeld Front Nationaal is niet echt een goede vergelijking. hoor, zeg ik er meteen bij, want dat zijn wel echt, die zijn wel echt veel, uh, veel extremer. Maar ja, die hebben toch ook een reden. Die hadden toch ook heel lang dezelfde leider... en hebben toch ook een overstap kunnen maken. Dus nou ja, waarom zou dat met Wilders niet kunnen? Ik zie nu geen kandidaat, overigens, maar ik bedoel, er is natuurlijk geen reden op voorhand dat er niet een andere sterke leider zou kunnen komen. Dat zou moeten kunnen. Dan overleeft de PVV misschien wel meer dan één generatie politicus. Ja, ik denk dat. Maar er is ook maar, Kijk, het is aangetoond, zou je bijna kunnen zeggen, door middel van de verkiezingsuitslagen dat er ruimte is in Nederland voor een grote eh, rechtspopulistische partij. Nou ja, dus die, zal er, dus die, die, die ruimte die wordt heus wel ingevuld. Ja, het ik gek bedoel, is dat die ruimte al heel lang geleden is aangetoond. De Boerenpartij was uh, de eerste. Ah, dat uh, was wel heel lang. Ja en, en, ja, en toen was er al een soort verbazing van wat gebeurt hier. Mm -hmm. uh, en vervolgens heeft ze dat uh, um, herhaald. Ja, en ik bedoel, ik zou zeggen, kijk naar uh, wat de peilingen doen. We hadden in 2002 de LPF, 24 zetels. Nou, dat was ongeveer wat Trots op Nederland op het, tot, op het uh, hoogtepunt deed. En het is wat de PVV nu ongeveer doet. Nou, dat lijkt mij uh, 61 van de bevolking. Goed, we gaan straks in de tweede uur praten uh, voor deel met jou... want jij blijft nog even zitten. Dat is hartstikke leuk. De luisteraars uh, die kunnen bellen en reageren. 0800-1121... Um op wat je net gezegd hebt, lijkt mij, sowieso. Dat lijkt me een, een hele aardige. Uh, en ook, misschien ook wel een beetje meer specifiek... over dat verdwijnen van dat politieke midden. Dat is ook wel een aardig punt, denk ik, om even met de luisteraars over te praten. B van A, CDA, die heel erg klein worden in de peilingen. Of kleiner worden nog. Uh, en uh, de andere partijen, die heel erg groot worden. Straks, twee uur 0800 -1 -1 -2 -1, Dan kunt u meepraten. Chris Alberts, die is er ook weer bij. En, uh, nou ja, tot zometeen, zullen we maar zeggen.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 Het niet zo gauw. Ik word een dagje oud. Ja, ja, dat verhaal ken ik. <tie> He. He. He. He. Heeft Kees nog gebeld? Ja, dat valt mee. Je vertrouwen in je zoons is niet groot. Mijn vertrouwen is zeer groot, maar ik ken jullie beperkingen. Zag je koffertje niet dragen? Dat koffertje zit me niet in de weg. Geef mij <tieden> Waar heb je dat jasje gekocht? In de opruiming. Waar is Nicolien? In de kamer. Dag, vader. Ach. Zo, ja. He. Nou, nou, dat viel niet mee. Wilt u een kop thee? Ik wil natuurlijk een kop thee. Nee. Zo. Als je aan het werk? Uh, ik moet een lezing houden over de schommelwieg. Die zat ik te vertalen. Over de schommelwieg? Ik dacht over de dorstvlegel. Alsjeblieft. Dank je, kind. Ben jij ook een borrel? Ja, graag. Moet ik dat doen? Als je wilt. Eigenlijk over de trouwring. Maar dit kwam er tussendoor. Goeie god. Die schommelwieg. Wat kun je daar nou mee? Niet veel. Weet jij nog in wat voor wieg jij hebt gelegen? Nee. Ik moet wel weten. Tante nee. zus dan? Ik denk dat we helemaal geen, geen wieg hadden. Daar hadden mijn ouders geen geld voor. En ik? Jij? In een uh, gewone wieg, denk ik. In ieder geval geen schommelwieg, nee. En die kocht je? Dat zal wel. Natuurlijk, ja. Die kocht je natuurlijk, ja. ja. Waar kocht je die dan? Goed, ja. Ik zou het niet meer weten. Ik denk op het Gouden Regenplein, denk ik. Daar had je toen zo'n winkel. Het Gouden Regenplein. Ja. Is dat van belang? Hm? Je had daar ook een winkel op de hoek waar ze kerstballen verkochten, vlak voor Kerstmis naartoe, als de lichtjes aan waren. En dan mocht ik een kerstbal uitzoeken voor een boom, hm. dat herinner ik me niet. Nee. U blijft toch eten, vader? Natuurlijk blijf ik eten. Hey, hey. Hey. Weet jij wat jij moet doen? Jij moet een, een handboek schrijven. Daar maak je naam mee. Ik wil helemaal geen naam maken. Nonsens, iedereen wil naam maken. Stelt al dat ik daar een stof voor heb. Ja, natuurlijk heb je stof. Je bent alleen lui, <laughs> net als je vader. Ja? GELACH Herken jij nou iets van je vader in jezelf? Nee. Großvader. Je grootvader was een idealist. jij was vroeger ook een idealist? Nou, dat is dan wel heel lang geleden. En waarom is dat dan veranderd? Ja hoor, is dat zijn, dat, wat zijn dat nou voor vragen? Daar, daar kan toch geen zinnig mens een antwoord op geven. Kom nou... Dat interesseert me. Ja. Ja, nou, dat zal wel. Je, je bent toch geen boeken voor mij aan het schrijven, wel? Nee, waarom zou ik over jou een boek schrijven? Nou, ik weet niet. Omdat het tegenwoordig mode schijnt te dus, zijn. Ik heb het best aan de mode. Goed, dat is een hele geruststelling. Ja. Hm? Zullen we bij je vader even naar de tram brengen? Goed. Dank uh. mm. nee, wel. Mm. Zo. Uh, die, uh, die sigaren laten we hier maar liggen. Die vinden we een weg. Nee, ik kom er wel uit. Dank je. Laatst stond er een reportage in het Vrije Volk over zo'n Surinaams gezin, dat zo zonder ene cent... regelrecht van Paramaribo naar de Bijlman was gevlogen. En het enige wat ze bij zich hadden, was een briefje... met het adres van de sociale dienst. En wat schreven ze erover? Dat het zo zielig was dat die mensen nog geen meubels hadden. Nou ja. Maar gelukkig zijn daar een aantal ingezonde brieven opgekomen onbegrijpelijk dat de regering daar niets aan doet. Dan. Wat zouden ze daar moeten doen? Gewoon visumplicht instellen. Tuurlijk. Als wij naar Suriname willen, dan moeten we ook een visum hebben. De NL gaat er vanuit dat het Nederlanders zijn. Quatsch! Natuurlijk zijn het geen Nederlanders. Het enige waarvoor ze hier naartoe gekomen zijn, is de bijstand. Je zult nog eens zien wat een ellende dat straks geeft. Want werken willen ze ook niet. Dat is vernederend. Verdomd rechtsstandpunt. Ja. Het interesseert me niet. Rechts of links, die tijd heb ik gehad. Ik denk ook dat een Uil niet wil erkennen dat de mensen racistisch zijn. Het hoort niet, dus het kan. Natuurlijk zijn de mensen racistisch. Begrijp je niet dat ze de bijstand niet in Suriname uitbetalen? Ja, dat is onzin natuurlijk. Waarom is dat onzin? Omdat je de economie daar dan kapot maakt. Ze moeten gewoon blijven waar ze zijn en hun eigen pultjes dommen. En als ze nou geen pultjes hebben? Dan moeten wij ze daarbij helpen. Maar dat is nog wat anders dan ze allemaal hier naartoe te halen. Daar help je niemand mee. Als we wat doorlopen, halen we nog net de trein. Ja, na deze trein komt er nog een. Ik heb geleerd dat je je nooit moet haasten. En zeker niet voor een trein. Zo. Nou, kind. Dank je voor de maaltijd. Dag, jongen. Dag, vader. Wees voorzichtig. Hm, ik ben wel voorzichtig. Zie ik u nog eens? We komen wel weer eens op de fiets. Hmm. Doe dat. Hij ziet ons niet. Nee. nee. Waarom vind ik je vader toch altijd zo triest? Hmm, misschien omdat hij niet over zichzelf wil nadenken ja, misschien was het dat wel. Dag, dag, dag Jonasje. Hoe heb je geslapen? Goed. En jij? Ik heb niet geslapen. Heb je alweer nou niet geslapen? Heb je dan nou, nou weer aan liggen denken? Aan van alles. Ja, aan de wieg zeker. En aan de trouwring. En aan de dorstvlegel. En aan de zijs. En aan de wanden van het boerenhuis. En aan het roggebrood. En aan de post die ik op het bureau van Ad heb gevonden. En aan het leven aan het leven. Wat er van over is dan. En nou ben je boos zeker? Nogal. Zou je dan niet eens een dag thuis blijven? Wat schiet ik daar nou mee op? Wat doen de anderen toch ook? <tus> nee. Dacht je dat die naar het bureau gaan? Als ze een paar nachten niet geslapen hebben. Van een andere weet niets af, maar ik ga in ieder geval naar mijn werk. Nou. Toch zou ik thuis blijven. Ik jou was. Tjitske heeft gisteren in de bibliotheek een boek met middeleeuwse randversieringen ontdekt. Maar ook in van een wieg. Wat moet ik hier dan nog eigenlijk doen? Jij? Ik begrijp soms niet meer wat mijn taak hier nog is. Als die dames dat ook kunnen, wat doe ik hier dan nog? Maar kan jou toch niet vragen om een boek voor me uit de bibliotheek te halen? Dat is toch het werk van Chitsken? Maar waarom heb je dat niet eerst overlegd? De middeleeuwen zijn toch van mij? Ja, Jezus! Gisteren ook al met die brief van die meneer die inlichtingen vroeg over de Reinaard. Daar werd ik ook voor een voldongen feit gesteld. En ik moet dat maar accepteren. Waarom kun je zo'n brief dan niet eerst bespreken? Maar dat was de brief van een idiote man... die denkt dat hij van de dichter van de Reinhardt afstamt... en dat er nog oude mensen zijn die hem gekend hebben. Je denkt nog niet dat ik het in mijn hoofd gehaald zou hebben... om die man te antwoorden als ik hem één ogenblik serieus had genomen? Ik weet niets van de Reinhardt af. Ik heb het gevoel dat ik stuurloos ronddrijf. Ad heeft dat geloof ik ook. Waarvoor dient mijn wetenschappelijke opleiding eigenlijk... als ik niets doe dat die waar maakt? Voor deze brief was die opleiding toch niet nodig, in zou ik zeggen. Maar we hadden er toch wel eerst over kunnen praten. Waarom heb je hem dan niet eerst laten lezen voor je meteen dat antwoord schreef? Omdat je naar de dokter was en ik je niet terug verwachtte. Hij ja, was er toch ochtends al? Toen had ik nog niet de moed om hem te lezen. Bovendien ik heb ik het antwoord laten liggen tot jij kwam. Ja, om het goed te laten keuren. Ja, maar als je hem afgekeurd had, was hij de in ingegaan. Dat begint donder kunnen schelen. En toch begrijp ik niet waarin wij nu van de dames verschillen. Dat verschil zul je dan toch zelf moeten aanbrengen. We stikken in de opdrachten. Toevallig zijn dat allemaal opdrachten waartoe jullie je niet voelen aangetrokken... omdat er verspreidingskaarten aan te pas komen. Dus doe ik ze. Maar dan moeten jullie zelf iets aanpakken. Als je zegt, ik doe dat en daarom kan ik dat niet doen, dan vind ik dat best. Nou, dan kan ik maar beter mijn ontslag nemen, want dat zou betekenen dat ik niet in het team hoor. Dat is niet mijn conclusie. Wat wil je dan dat er gebeurt? Ik wil iets doen waarvoor ik ben opgeleid... Wat is dat dan? Ik heb het gevoel dat alles zo versnippert. Dan is het weer dit, dan weer dat. Ik heb behoefte aan een eigen specialisme. Dat heb je. Dat zijn de middeleeuwen. Maar dat laat je Chitske ook doen. Chitske heeft iets van me opgezocht. Ja, en wat doe ik dan? Jij zoekt naar historische gegevens over de trouwbelofte. Dat kan iedereen die lezen kan. Maar dat geldt voor alles wat je doet. Je denkt toch niet dat iemand met een beetje hersens... een wetenschappelijke opleiding nodig heeft om wetenschappelijk bezig te zijn? Dan moeten we ook niet meer salaris hebben dan de dames. Als we evenveel salaris hadden, dan zou ik er vrede mee hebben. Ach, laat ook maar. Ik vind inderdaad dat het onze taak is om die meisjes zo op te leiden... dat ze precies hetzelfde werk kunnen doen als wij. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat kunnen. Dat salaris komt dan wel.